Uur. René van Brakel met het NOS journaal. Het kabinet wil dat mensen ook in de toekomst huishoudelijk kunnen hulp. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu het laatste uur. Dit is C.F.M. Zandvoort, Henny van Gem. Het programma Het Laatste Uur. En vanavond spreek ik met Gesine Kuiphof. En Gesine, jij woont in Haarlem sinds kort. Of nou, al een tijdje eigenlijk, ja, hè? Ja, al een Vertel. Oh, Een heel leuk huisje. Ja, klopt. En uh, ja, hoe ben je in Haarlem beland? Want je bent daar niet geboren. Waar ben je geboren? Oh, ik ben geboren in Saandam. Ik ben al op mijn tweede naar Zwanenburg verhuisd.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 Heel eerlijk gezegd had ik toen ook al wel een wereldkaart gezien. Met een ja, aantal plaatsen erop waar God mij wilde gebruiken. om dat vuur weer uh, oh. samen met anderen wat meer op te laaien. Mm -hmm. Laaien. Ah, ja.